8 uur, Jeroen van Kam, dat zijn Er kan een referendum komen over de nieuwe donorwet... die bepaalt dat iemand automatisch orgaandonor is. Het kabinet heeft de nieuwe wet vandaag in de staatscourant gepubliceerd. Hij is daarmee officieel en er kan dus een referendum over worden gehouden. Het kabinet wil af van het raadgevend referendum. De Tweede Kamer stemde daar in februari mee in. Maar de Eerste Kamer moet er ook nog over beslissen. Tot die tijd kunnen nog referenda worden georganiseerd. De weduwe van de man die 49 mensen doodschoot in een homoclub... in de Amerikaanse stad Orlando... heeft haar man niet geholpen bij de voorbereidingen. Een jury in Florida heeft haar vrijgesproken. De man opende in de zomer van 2016... met een automatisch geweer het vuur op bezoekers van de club. Hij werd door de politie doodgeschoten. Zijn vrouw werd gearresteerd omdat ze haar man zou hebben geholpen. Ze zou onder meer op de hoogte zijn geweest van zijn wapenverzameling... en zou zelfs hebben geholpen bij het uitzoeken van een doelwit. Een vrouw van 50 uit Amsterdam moet vijf jaar de cel in... vanwege een aanval op een liefdesrivale. De vrouw wachtte in november 2016 het slachtoffer op... in de galerij van een flat in Amsterdam-Zuidoost. Ze gooide ammoniak in het gezicht van het 43-jarige slachtoffer. Daarna stak ze met een mes in het gezicht en de hals van de vrouw. Die hield de littekens in het gezicht en hoornvliesschade aan de over. Het slachtoffer zou een relatie hebben met de ex van de vrouw. Het open ministerie had tien jaar geëist. In Ierland zijn voor het eerste 90 jaar de pubs open op Goede Vrijdag. Het parlement heeft een wet uit 1927 ingetrokken. Daarin stond dat geen alcohol mag worden verkocht op de dag dat Christus werd gekruisigd. De regels golden niet alleen voor pubs en restaurants, maar ook voor winkels. Tegen de wet kwam steeds meer verzet. Het Ierse parlement schafte in 1962 ook al het alcoholverbod af op St. Patrick's Day. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanuit het zuiden trekken buien het land in. Het koelt af tot drie graden. Morgen hier en daar een buis, maar soms ook zon. En 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. En u bent alweer terug bij Mandjaren. Ja, um, we gaan verder met het programma. Het is ontzettend lekkere soepas, Robben. Ik had twee minuten de tijd om uh, drie happen te nemen. En het is waanzinnig. Um, we gaan verder en uh, we vervolgen mangiaren met... eens even kijken waar we nu zijn aangekomen... bij Francine Knorringa, die uh, de bordjes uitserveert. Want dit is namelijk het recept, het vaderrecept waarvan jij net zei, zien. er zit een heel belangrijk jaren tachtig ingrediënt. Dat was dan een beetje het lokkertje, dat we maar door zouden blijven luisteren. Want wat heeft ze dan gemaakt? Ja, Francine Nou ja, uh, het bordje staat hier nu op tafel. En uh, ik heb toch niet te veel gezegd. Dit is, toch een, dit is toch een ingrediënt waar we nooit meer mee koken. Namelijk Okay. Op lichte siroop. <laughs> Annemiek iedere zondag. <laughs> oh, En Bas He? ook. Hele regelmaat. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Alle vooroordelen. Uh, ik je, je, kook daar nooit mee. Om de, hier om de hoek staat een abrikozenboom. <laughs> Jawel, maar je ziet wat dit is. Dit is een, een glanzend... Een, een glanzend... Ja het, ja, het is wel een abrikoos. Maar als je zou zeggen het is een persik... dan zou ik het ook geloven. Um, maar Bas, jij kookt daar ook regelmatig mee? Nee, gewoon eten. Ik ga lekker eten, op ijs en zo. Oh. Op ijs? Ah. Nee, ik doe niet fruit in hartige per se. Precies. Maar het is een koos uit blik, hè? Maar eet jij hem dan ook uit blik? Of hang ja. jij in een boom? Nee, ik vind altijd zo lastig. Want heel vaak valt het dan net tegen qua hoe rijp ze zijn. En ik heb wel een beetje een soort van zwak voor uh, fruit uit blik. Ah. Ja. En hij heeft geen afzuigkap Ik weet ja. het niet hoor. Ja. Fransien, ja, maar dit Van wie gerecht, was deze Inzending? Uh, deze inzending is, is van Merel Gorter, Gorter. zij ja. luisterde altijd naar de Uitzending en zij verbaasde zich dat uh, Zoveel vaders niet zoveel Bleken te koken en dus één gerecht Hadden, want haar vader, die zorgde Voor de drie kinderen, uh, Merel Haar zus en haar broer En die kookte altijd, die maakte in de schuur pâtés en die was altijd met Eten bezig uh, en dit gerecht heeft een soort grappige bijkomstigheid. Namelijk dat, uh, ik ga zo vertellen wat er allemaal in zit. Maar dit gerecht werd ook geserveerd als de dochters een nieuw vriendje mee naar huis brachten. Uh, namelijk? Nou, dan... dan werd dit gerecht geserveerd. En als dat niet geapprecieerd werd, dan waren die jongens eigenlijk ook niet welkom thuis. <lacht> Zoals die jongens zo nuffig waren dat ze geen... Uh abrikoos uit blik zouden lussen. Bijvoorbeeld, maar ik zal even te vertellen wat er nog meer in zit. Ja. Het, uh, het is gemaakt van magere varkenslapjes... Uh, gekookte ham, groene paprika zit erin... nou, die abrikozen, ui, kerrypoeder. natuurlijk ook altijd een, uh, ja, een vrij bekende uh, combinatie... Hè, met uh, uh, kip of met varkensvlees... Uh, met kerrypoeder, bloem, bouillon en een klein beetje ketchup... Hm heel makkelijk te maken. Uh, ik zou denken, dat stond verder niet in het, in het recept... Uh, je, dat het bij rijst zou kunnen, maar ook met een broodje... Uh. Puk, ik zie je broer, wat denk je ervan? Ja, nou, ik, ik ken dit recept. En ik ga met één hap gelijk terug naar de jaren tachtig. De jaren 80? Ja, toch ja, wel. Ja. Toch wel. Ja, absoluut. En waarom? En het is ook echt een uh, studentengerecht. Uh, maar dan moet je er dus rijst doorheen doen. Pilaf ja. met, uh, oh, ja. met uh, uh, abrikozen of met... Uh, dit. Ja. Maar dan, en dan is het vaak met kip. En nu deze is met varkensvlees. Ja, deze is met varkensvlees. En uh, dat recept dat is vorig jaar dan weer boven water gekomen. Omdat uh, Hans Gorter, de vader van Merel, die is overleden. En ze hebben vorig jaar dat huis opgeruimd. Bas, je hebt het bordje bijna leeg. Eh, wow. Je mag mijn bordje <laughs> ook lekker. Toen, toen werd het huis opgeruimd. En toen kwam daar een beduimeld, een beduimeld uh, papiertje uit een zondagskrantje in Leiden. En daar had Hans er ooit dat gerecht uh, uit uh, leren maken. Prachtig, mooi verhaal. Maar, maar Bas, even, want nee, je hebt vind... inderdaad ja. je bordje bijna leeg. En dit is een, voor jou... Uh, jij was er toen nog niet in de jaren tachtig. Nee. Dus is dit voor jou een gloednieuwe recept? Iets heel nieuws? Nee, ik, ik weet niet of je het in het boek zou halen, maar... Uh... Het is wel heel erg van dat, dat comfort food. Ja, de curry, dat mm -hmm. vind ik wel heel lekker. Alleen ik vind niet dat de abrikoos eigenlijk zo uh, dominant oh, erin... Uh, nou, nee, dat nog niet eens. Maar oh. ik zou hem wat uitgesproken of zo. Hoe zou je dat ja, doen? Ja, misschien had ik meer een soort van persik achter iets tropischer. Ik vind hem zo wegvallen in de hele ja. curry uh, Schrijf situatie. Luk, hè? de curry situatie. Ja. Ja. <laughs> maar zou je dan meer abrikozen erin doen? Of, of juist een ander... Ja, om, of, of ik zou er wel wat zuur doorheen doen ofzo. Om iets meer dat. Maar misschien denk ik gewoon dat. Kerry met ananas, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, Dan moet je dat idee hebben. Ja, ja, de... Ik zie gele saus en ik zie geen stukjes fruit. Ja. Dus <laughs> en jij, Annemiek, dat wat vind jij Ik ben wij even benieuwd wat Bas vindt van het vet. Want dat vet geeft al een beetje een, ja, maar, een filmpje. Hoe, hoe ja, zie jij dat? Ja, zeg maar, die, ja? die reepjes, dat uh, vakkersvlees, ja? dat is heel mager. En dat ja? vind ik eigenlijk, dat bliep ik eigenlijk niet zo. Nee, maar dat, dat sausje is een beetje... Uh... Ja, dat filmt heel erg. Ja. Uh, maar ik, want wat, wat, wat, wat zit er doorheen? Wat, wat neem je dan? olie of boter? Ja, er zit een beetje bloem doorheen. Ah, ja, want het is wel gebonden. Ja. En dat is, helpt natuurlijk ook met het uh, gelei in de mond. Ja, nee, er zit een klein beetje bloem uh, doorheen. En verder wat bouillon, ketchup. En uh, de varkenslapjes zijn gebakken in de boter. Dat komt toen ook goed? nog. In de dat die varkenslapjes ja. in de brood nee, ja, zijn. Dat, dat kan wel. Ja. Je kunt wel zien zeg maar, dat de, de varkenslapjes hebben niet heel veel kleur gekregen. Dus... Nee. nee, dat was inderdaad een <lacht> grappig moment. Namelijk, Ik ja, moest, moest ze niet. eigenlijk mm -hmm. blijven omscheppen tot ze kleur kregen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nu verstrijkt de tijd wel heel ja, erg. Ja, dus toen ben ik gestopt. Dat had geen kluk. Ja. Heb je zo de supermarkt gekocht? Wie? Die varkenslapjes. Nee, nee, bij de slagen. Ja, duurt dat er een poosje voordat het water daaruit verdampt is? Dan nee, nee, nee, maar ik heb het ze eerst droog gedept ja, met keukenpapier. Oh. Misschien. Ja, ja, en toen heeft het, het vlees niet helemaal. Nee, ja, ik vind ze het, het, het wel oké, okay, maar ja, het, heeft, het vlees heeft niet heel veel smaak. Ontvluid. of structuur. Nee. nee, nou bruiner kreeg ik ze niet. Oh. Oh. <laughs> ik denk dat dit ook heel lekker is. Van maar jij houdt dus helemaal niet van. Wat zeg je? Dat is ook heel lekker is, met die zo ja. van jou. Ja, misschien hadden we dat moeten doen. Ja. Gewoon maar het is, is iemands papa's recept, hè? Het is, ja, een, is iemands papa's ja. is, is. zeker. We zeker. gaan niet opeens er iets heel Het was een soort van sollicitatiegesprek bij me. de schoonfamilie. Dus. Ja. Ja. Jij was er in elk geval niet in nee. gekomen. Dat is wat nee. duidelijk nee. was erover. Nee. Gaan we... Nou, bedankt, Fransien. Ja, want als je hoe gaat dit blieft... nu verder? Dan is het dus afwachten wie uiteindelijk... Ja, ja, ja. Eerst zijn we nog op zoek naar nog meer recepten. Want iedere twee weken uh, maken we er een. Dus uh, er is veel kans uh, om, uh, om uitgevoerd te worden, zou ik maar zeggen, in de uitzending. Dus uh, stuur vooral in naar uh, manjare.ntr.nl. Met het hele verhaal erbij over je vader of over die schoonvader. En waarom dat recept uh, zo belangrijk is. Het favoriete vaderrecept, daar zijn we naar op zoek. En inzenden kan dus door uh, een mail te sturen oh, naar manjare.nl. Annemiek Timmerman, of gaan we eerst pub? Ben jij al zo ver? Nee, hè? Dat nee, doen nee, jij hebt ik gewoon nog de wel, de wel even... Pikken, ja. de, en Lukt het allemaal? Ja, maar het gaat wel lekker, hoor. Jullie krijgen een bordje vol, want je hebt zelf wel lekkers meegenomen. <laughs> Annemiek Timmerman, je bent uh, honing-expert en imker van beroep. Ja, vooral imker. Vooral imker, ja. ja. ja maar voor ons ben je honing-expert okay. voor dit programma. Ja, okay. Maar je bent vooral imker van beroep. Ja. En uh, 12 april, dan is er een bijzondere avond in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Ja. Ja. Er is namelijk een avond belegd uh, over honing. Ja. En dit allemaal in het kader van de expositie op tafel. Wat ik helemaal niet wist, er zijn dus bijen in de hortes. Ja, natuurlijk zijn er natuurlijk. bijen. In de, hortes. Ja. de hortes kan niet zonder bijen, want alle planten moeten bestoven worden en de zaden moeten uh, er komen. Dus, dus ja, en natuurlijk zijn er bijen. En zelfs als de bijen niet op de hortes stonden, kwamen de bijen wel naar de hortes toe om daar te forageren. En uh, jij houdt die bijen daar in de gaten? Ja, ik houd ze in de gaten sinds maart vorig jaar. Dus uh, nu uh, bijna een jaar. En uh, ja, het zijn vier volkjes, niet zo groot. Dus Ze zijn een paar jaren... Uh, en wat ja, is een niet zo groot volkje? Uh, en je hebt verschillende soorten bijen. Dat gaat heel technisch worden. Uh, en, uh, ja, je hebt bijen die wat groter zijn, die grotere volken maken... En die bestaan uit 60.000 bijen per volk in de hoogzomer. En je hebt volken die wat kleiner blijven. En die zitten uh, daar in de hortus? Ja, en deze zijn niet zo'n zo grote bijen. En he, is dat omdat, het, omdat we met de stad te maken hebben? Uh, nou ja, dat hangt van de vorige Imker af. Die heeft deze bijen op deze manier uh, gehouden. Uh -huh. We hebben ook een tijdje zwarte bijen gehad daar. En zwarte bij is helemaal een klein beetje. Uh, dat is de inheemse bij. Die is er bijna niet meer. En uh, ja, je hebt dan bukvast bijen. Dat is een geteeld soort. Dus uh, broeder Adam in uh, Engeland die heeft uh, uit verschillende bijen. dat. Maar dat ras moet je kunstmatig in stand houden. En uh, ja, de Amsterdamse hooligans zeg ik dan altijd maar. Uh, want ja, we kunnen heel veel aan bijentil doen, maar dan moet je naar eilanden toe. En dan moet je zorgen dat die koninginnen alleen met die mannen van het eiland gaan enzovoort. Ja, en in Amsterdam, uh, ja, ik bedoel, er lopen nee. allerlei gespuis in de ronde. Dus, uh, ja, dat kan, over, kan van alles worden, ja. We gaan proeven, Annemiek. <coughs> ja. uh, want we hebben niet zoveel tijd. Uh, nee. Ik zei al, dat ze heel streng dat voor je zijn geweest. Snel. Je hebt uh, ja. vijf potjes meegenomen, zes po zeven potjes meegenomen. We mochten er uh, ja. maar drie. En uh, je gaat ons leren hoe we dit dan uh, kunnen proeven. Ja, uh, die, op die uh, proeverij op 12 april ja. uh, heb ik acht soorten honing, een soort mede. En een uh, honingraad, dus uh, over vet gesproken. Je kunt uh, honing ook met raad eten. Uh, was is, bijenwas ja. is uh, uh, ja, puur vet. Het blijft zo lekker uh, op je tanden zitten. Blijft het blijft op je tanden zitten plakt, uh, maar je kunt het doorslikken. En als het uh, ja, mooi, zuiver gemaakt is door de bijen, uh, is dat smakelijk erbij. En uh, veel mensen willen dat omdat er ook allerlei uh, voedingsstoffen nog in de was zitten. Dus er zit ook stuifmel in. En mensen die allergisch zijn, die ik nee, dat nee, nee, nee, nee. Er zijn dat... mensen die ook voor de raad gaan, begrijp je Ja, ook voor de raad gaan. Ja. Ja, en, en is maar belangrijke... zover ga jij niet, want je hebt hier ja. gewoon drie verschillende ja. soorten honing in een we potje. Er, ik moet het smaakwiel ja. doen, <laughs> Oké, okay, we hebben een smaakwiel. Dat lijkt ook op, uh, op het wijn en het, het bier en het koffiesmaakwiel. We hebben wat karamelachtige, specerijachtige, dierlijke uh, smaken. Ik ga hem nu in drieën doen, omdat ik hem maar een niet mag laten proeven. Uh, we hebben de, de, de fruitige en de bloemige. Dus dan moet je denken aan appel, appelpeer uh, maar ook ook seringe lavendel. En de kruidige soorten, daar heb ik er één van genomen. Ik heb een tuin mee. Seringe. Uh, seringe is een, een ja, sierboem. Ik ken je toch wel? Ja. Seringe, die heel lekker ruiken. Ja, ze ruiken lekker. Hadden jullie ja. echt wel in de tuin vroeger. Ja. Ik weet en het en meer de bessige soorten heb je. Je hebt meer uh, ja, de scherpe soorten. Ja, en ook uh, wat, wat mij altijd wel fascineert... is aarde en dierlijk. En met wijn heb je dat ook, de, de buxus... En de, en, de, de en Nou ja, die heb je met honing en dan heb je dat ook. Uh, nou, en ik heb meegenomen een, uh, een honing uit, uh, hier uit de schooltuintjes van Westerpark. Achter de kinderboerderij. Uh, waar je ook uh, korf hebt staan? Waar ik he? ook korven heb staan. Ja, ja de, de honing. Uh, ja, Laat was maar... maar even proeven. Ja, dat dus is misschien uh, wel een goed smaakexpert. Idee. Ja. En uh, dit is dus uit de schooltuintjes? Dit is uit de schooltuintjes. Oh, ik krijg ook een lepeltje. En dan ben ik benieuwd dat jullie dan uh, voor smaak daaraan uh, toekennen. Van de drie die ik net noemde. Hè? Dus de, de karamelachtige, de uh, kruidige of de bloemige, fruitige. Um, ik proef iets. Ik proef zelf altijd mee. Iets fruitigs? heb jij al geproefd? Nee, ik hou Iets goed. fruitigs met een vraagteken. Wat, ruik, wat proef jij, Bas? Citroen. Ja, ja. klopt. Ik heb wel een citroen met honing. En dat lijkt het wel een beetje op. De hele Haarlemmerstraat uh, staat vol... of uh, Haarlemmer Trekvaart staat vol met uh, linden. En uh, ik uh, hou precies bij wanneer ik de honingkamers opzet, wanneer de bijen dus beginnen te halen. Wanneer ik hem eraf afhaal. En ik heb van 17 juni tot 12 augustus... heb ik de bijen de bak vol laten gooien. Ah. Dus dat hou ik bij. Ja. En dan weet ik ook precies uh, welke planten vloggen uh, bevlogen zouden kunnen hebben. Ja, en dan samen met allerlei andere uh, wetenschappen over honing... Uh, weet ik dat dit uh, wel een groot gedeelte linden uh, is. Oh, te weten. Maar zouden we dat moeten kunnen proeven? En dat kan je proeven. Ja, ja, als dat het linden is. Als je vaker honing proeft... Ja, dan kan dan jij, jij... Jij proeft dat is linden. Ja, er, er zit nog wat anders. Nee, maar het is heel moeilijk, hè? Het is ja. echt heel moeilijk. En als ze mij voor het lapje willen houden met aroma's nee. door suikerwater... Ja. Dan lukt ze dat dan heus, dan heus wel. Dan lukt ze dat ja, heus ja, heus ja, wel, ja. Ja, ja. ja precies. Dus, dus. Maar kattenpis is het niet? Is het is geen kattenpis. Nee. nee, zeker niet. Uh, uh, zullen we opbouwen? Honing 2. Twee. Het Zul, tweede zullen we opbouwen? Ja. Uh, even kijken. Ja, ik denk toch dat het dan uh, de honing wordt. Uh, die uh, ja, is ook misschien wel aardig voor mensen. Om te weten dat op e je moet altijd heel goed op etiketten uh, letten. Uh, en wat op het etiket staat, wil niet zeggen dat dat er ook in zit. Dus dat is uh, het hele verhaal over honingfraudes en vervalsingen en dat soort zaken. Uh, de Europese wetgeving is op dit moment zo dat ze, uh, als er staat EU, niet EU. Als ik 95% niet EU heb en ik doe er een eetlepel EU-honing in, mag ik EU, niet EU zetten. Oh. Dus het zegt niets. En dat is heel dus je jammer. hoeft niet op etiketten te letten, want zeg niks, zeg je. Dat zou je kunnen zeggen, maar ja, op zich, en de goede trouw... die uh, uh, inke die wil dat natuurlijk uh, uh, uh, goed doen. Uh, maar EU, niet EU. En deze is ook uh, skal. Dit is lekker, zeg. Dit mm. is de tijm. Dit is de tijm. Zeg goed. <laughs> dit is de gecertificeerde. Die hebben allerlei uh, richtlijnen ook waar die uh, honing aan moet voldoen. Deze is heel lekker. Deze is helemaal eigenlijk niet zoet. En dat komt uit de EU. En de grote honingleveranciers in de EU is uh, uh, ja, Spanje, Hongarije. Dat zijn grote. Duitsland oh. wordt ook Even veel. Een beetje naar uh, potpourri. Potten, zeg maar dat hele bloem mm van -hmm. mm -hmm. no, lekker, vind Lekker. het lekker, ja. ja. Nou, honing drie. Honing 3. dat is wel de grootste pot. Ja, dat is mijn favoriet. Dat is je favoriet. Nou, in zoverre mijn favoriet. Ik ben zo blij dat ik hier uh, de hand op heb kunnen le leggen. Een, uh, een vriendin van mij die is getrouwd met een Ethiopische prins. Wacht even, een vriendin van jou is getrouwd met een Ethiopische prins? <laughs> <is verhaald>. Ja. <laughs> We, We hebben dan... nog één minuut. Oké, okay. dat, ga, dat gaat niet lukken. Maar ik zou dit verhaal heel graag... Dat gaat niet lukken, door. ja. Nee, dat moet, je, dat moet je dan bewaren tot een volgende keer. Maar, maar klinkt, hij heeft dit, honing dit smaakt uit... smaakt naar een Ethiopische ja. prins. Maar het belangrijkste is dat deze honing, uh, die komt dus van een... Wow. Uh, Ethiopië heeft de grootste koffieplantage van uh, Afrika. Ja. En daar staan bijen, 400 volken bijen staan daar. Dat uh, heet uh, Bebekah. En uh, ja, de, de, de, hij, hij kent die mensen van die uh, uh, plantage. En heeft uh, deze honing meegenomen. Dus die uh, kunnen wij nu genieten. Deze is en... echt waanzinnig. Wat vind ja. jij ervan? Ja, hoe vind je de smaak? Ik ben deze dit... dan heel kruidig te smaken. Nou, wat of... vind je? Heb je hem geproefd? Ja, ik heb hem geproefd. Ja, ik, vind hem geproefd. Ja, ik vind hem een beetje. Uh, ik vind hem meer de of zo. Oké. Okay. Nee, eerder... Maar proef eens in de nasmaak. Wat kun je ernaast, maken? Ik vind het bloemig eerder. De koffieplant heeft ook bloemen, dus dat klopt. Ik vind de structuur trouwens ook heel lekker. <lacht> Korrelig. Ja. Ja, ja. ja. Proef je koffie, vraag. Moet je daar meer voor proeven? Dan moet ik denk ik meer ja, moet In één minuut moet er uh, een heel ingewikkelde complexe smaak worden koffie? geanalyseerd. Nee. nee. Je proeft geen koffie. Iemand die veel ronig heeft. Ik geef niet eet. op. Nee. Ga, jij gaat nog door even door gaan. Door. Ik, ik ja. ga door als Petian Rens. Ja. Ja. Maar ik vind... En wij gaan trouwens ook door. Ik wil straks nog wel een hapje of ik dan uiteindelijk toch bij die koffie terechtkom. In plaats van bij de Ethiopische ja. prins. Nou ja, ik, Want ik, ik, ik denk ik, dat dat ook het beeld is wat nu helemaal... Ja. De hele ik, tijd ik ben zo blij met deze honing. Omdat, die, omdat ik echt vind dat... Die of de smaak eruit doorkomt. Ja, ik vind hem in elk geval ongelooflijk lekker. Ik vind hem wel karamellerig. Gaan we verder. Uh, 12 april. Dan kan iedereen dus gaan en dan kunnen we mensen uit al die potjes proeven die je dan bij je hebt. Dat zijn er nog veel meer dan deze drie. En Puk zet hier een fantastisch. ik vind het ongelooflijk de koningin van de kliekjes. Nou, dat verdien je, die titel. Heel erg leuk. Wat zien we? Ik kan er bijna niet geloven dat dit uit mijn koelkast komt. Ja, dat komt bijna allemaal uit je koelkast en het is ook heel lekker. En ook die tofu is nog eigenlijk na de volgende dag nog een beetje lekkerder. Omdat die gebakken uitjes er zo lekker in Getrokken zijn. Het is gewoon een heerlijke tofu. Dat heb jij gemaakt, hoor. Ja, dat heb ik, dat heb ik al gemaakt. gemaakt ja. Ik heb alleen alleen al een bijdrage opgemaakt. geleverd. Ja. Verder heb ik je groenten en je zoete aardappel uh, gegrild. En uh, daar hebben we een beetje uh, balsamico-azijn uh, overheen gedaan. Of Over de zoete aardappel-balsamico. Ja, ja. Ja, ja, en wat, uh, wat uh, tijm. En, uh, en wat, je had ook uit meegenomen. Dat is ook altijd wel lekker. Die moet nog ietsje langer. Dan wordt die nog iets zoeter. Maar ik vind hem zo al best wel lekker. We kunnen niet langer wachten. En verder heb ik een boterhammetje neergelegd. Met wat... Uh, uh, hummus erop. En daar zit uh, onze uh, kerstrode kool met paas. <laughs> zit daarop? <laughs> kerstrode kool met paas. Wat een goed idee. Op een broodje met hummus. Ik vind het er sowieso prachtig uitzien. Al die kleuren bij elkaar. En volgens mij is het nog lekker. Ja, Bas, <laughs> lekker eten hè, hier. <laughs> Wat vind je hiervan? Je gaat niet met honger naar huis. Nee, ik heb mijn mond vol. Je moet even wachten. Ja, Bas precies. Dat Bas is ook een beetje ben ik heel blij al de hele uitzending. <laughs> Jij wilt vast toch wel eens een keer komen. Ja hoor. Heb jij al iets geproefd, Francie? Ik vond het heel van. lekker. Vooral die rode kool van kerst. <laughs> die is echt ongelooflijk goed. Maar die kwam niet uit jouw kliekjesstas? Nee, nee, nee. nee, we hebben vet en zuur hier bij elkaar trouwens. Het ja, ja. Ja. is ook lekker, toch? Ja, heerlijk. Ja. Ik vind die rode kool eigenlijk nog helemaal niet zo uh, zuurkolerig. Nee, is die, hij wordt ook niet echt heel zuur. Ja. Het ligt er ook aan hoe lang je hem op Dat kamertemperatuur laat staan. Maar ik vind hem zo het lekkerste. Ja. Nu. Nu moeten we hem eten. En niet ja, nog een paar een uh, in die wekfles laten staan. Zo toch? is het, ja. En, uh, en die, en die uh, zoete aardappel, want daar vroeg jij je vanaf. Je ja, bent, of je bent, dat zo bent, snel voor elkaar zou kunnen. Ik ben er afgekomen, mm. maar... Ik vind het sowieso echt heel moeilijk om te praten en te eten tegelijkertijd. Maar Petra Postel kan het, dus ik doe gewoon ook een poging. <lacht> nou, hij is goed. Ja, hè? Als je hem gewoon maar in dunne plakjes Hele dunne plakjes. Maar wat heb je ermee gedaan? Niks. Een beetje olie, olie erop Gegrild. en een wat zout. Het zout. Ja. Ja. Heel lekker. En hij is nog wel krokant, een beetje ja. knapperig. Ja, dan kan je hem zo zacht maken als je wil ja. natuurlijk. Ja. Heerlijk. De, padden, de paddenstoel is een beetje taaier. Ik heb geen Eén... pannestoel geproefd nog. Ik had er oh. een bordje zonder. Maar... Oh. oh, ik ben de enige met Oh, okay. oh ja, want die oesterswammen die ja, waren die dus was eigenlijk tot gisteren ja, goed. ja, maar dat. Nee, even... Daar nee. maak jij nee. verder geen zorgen over, hè? Als ze nee, dan op de oh, verpakking staat. Uh, nee, jij gooit dat... nooit iets weg. Nee, jongens, het zijn zwammen. Denk je dat dat dan de volgende dag niet goed meer is? Gewoon eten. En de aubergine? Ja, ja. lekker, hè? Mhm. Mm Wat heb je daarmee gedaan dan? Ook gewoon grillen. het voordeel... Ik kan dus ook niet jammer Nee, precies. Het is gewoon onmogelijk <laughs> te praten. Dat trekt ook heel lekker uh, uh, het zuur en, het, uh, en de olie uh, in zich... als je dat uh, later even marineert. En dat doe je dan als hij nog een beetje lauw is. Want dan uh, trekken de smaken er goed in. Je hebt, na afloop heb je nog eventjes door de olie in. ja, ja. ja. ja. Ja, dat is slim, hè, Bas? Ja, dat is lekker. Ja. Is, is dit nou... Uh, voor, want je was toch wel een beetje gespannen, hè? Want, nou, je je spannend, weet niet wat er in zo'n tas zit. Maar het lukt jou altijd? Of, of nou ja, kan het ook, dat ook zijn hard... dat er iets ingewikkelds tussen zit? Um, ja, je hebt altijd wel verschillende uh, componenten nodig. Je hebt altijd toch wel iets van koolhydraat nodig. En je hebt, daarom was ik blij dat ik mijn eigen broodje bij me had. Maar je hebt, jij hebt uh, de tofu uh, en die is gewoon hartstikke lekker uh, mm -hmm. uh, daarin. Ja, nou, ik moet het, het, het zal blijken, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, ja. En dat brood heb je dan voor de zekerheid meegenomen dat je in elk geval... Uh... Nou, ik had het idee, dan kan ik die rode kool even laten proeven zoals ik het graag wil. Maar ik had het ook na de uitzending kunnen doen. En het is toch dat je op de, uh, met die basiskit, hè? want ja. het is niet dat je alleen maar met deze tas aan de slag bent. Je hebt wel een basiskit. Ja, maar daar heb ik nu heel weinig gebruik oh. van gemaakt. Ik heb alleen maar peper en zout, olie. Balsamico. Balsamico-azijn. Ja, ja, dat maakt alles lekker wat mij betreft. Ja. En uh, als je het wil variëren vind ik uh, uh, cherry-azijn ook heel erg lekker. Dit gaat weer een beetje meer de hartige, stoere kant op. Dat is ook erg lekker. Hoe kook jij eigenlijk, Bas? Ik bedoel, kan jij ook heel makkelijk gewoon even die koelkast opentrekken... en een paar gerechten bij elkaar mieteren en dan uh, de, de, de is daar... De koelkast niet, maar de vriezer wel, ja. De vriezer. Ja, de vriezer. Daar, ik, hou, ik roos dan die hele toko leeg. En dan gooi ik de vriezer vol. En dan moppt de volgende... Uh, komt mijn vriend thuis en die zegt van, oh, maar waar moet ik dan het ijs laten? Ik zeg van ja... Eerst eten. Er zitten allemaal gestoomde uh, broodjes en zo in en dumplingvellen. En uh, grote stukken vlees ook wel. Grote stukken vlees? Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te maken. Want dan maak ik gewoon een grote portie... en dan zie ik vervolgens wel wat ik de rest van de week mee doe. Zoals varkensschouder en zo. Vooral dat soort stukken vlees zijn heel erg... Uh, lekker om mee aan de slag te gaan. En de rode kool, heb jij trouwens ook. Dat, lijkt me, dat wil ik heel graag gaan maken. Dat is het bijzonder ook wat je daarmee doet. In vet. Uh, in vet, ja. Er uh, zit een rode koolsteek in. Dus je snijdt een rode kool... ongeveer een plakken van een centimeter. Kan ja. een parten, weet je aparten wat je wil, maar ik vind die plakken mooi. Want dan kun je echt een soort van steek serveren. En je roostert hem op een relatief hoge temperatuur in de oven. Uh, en terwijl dat gaande is... het wordt heel... Uh, de binnenkant wordt heel erg zacht, maar de buitenkant wordt juist heel erg lekker uh, knapperig. En zeg maar haast tegen het verbranden aan, maar het, het is een heel... heel uh, er zitten verschillende texturen als je dan die kool eet. En dan gaan we het kruidkoekruimels overheen en een hele vette uh, vernezen. Die ik ook terwijl de liever. rode kool Gaat morgen is. maken. Ja, Dank okay. jullie wel allemaal voor jullie bijdragers. Annemiek en Puk en Bas en Francine niet te vergeten. En uh, na ons programma zo dadelijk uh, langs de lijnen omstreken. En volgende week dan zijn we er weer met Petra Potten. Uh, op locatie in de Kampeerstoren in Veren. Om over schaal en schelpdieren te praten. Nog zo'n NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Onze Cure bestaat 10 jaar en dat vieren we met de. Grote Onze Kentekenloterij! Maak kans op schitterende prijzen! Hele lage prijzen! Lage prijzen? Ja, want Onze Cure heeft nog steeds een hele lage premie.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 En altijd met begeleiding van een van onze hypotheekexperts. Regel zelf de beste hypotheek voor jou. Bij Independer. Mannen van Nederland, Hans hier. Ho, oh, oh, ho, zo krijgen wij hier, meneer. Pardon? Ik ben Hans, hè? Hé, hey, voilà, Mannen van Nederland, meneer Rijmers hier. Ziek hoor. Wil je perfecte service? Ga dan naar rony In 15 winkels en online. Top tent. Kijk op rony Wauw, wat een heer.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 De kerncentrales in Doel en Tihange in België gaan vrijwel zeker in 2025 dicht. Alleen als de komende jaren blijkt dat er een tekort aan elektriciteit dreigt, blijven ze mogelijk langer open. 2025 werd al eerder als einddatum voor kernenergie genoemd, maar de grootste regeringspartij, de N-VA, wilde de centrales toch langer houden.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 Een vrouw van 50 uit Amsterdam moet vijf jaar de cel in. vanwege een aanval op een liefdesrivale. Ze gooide ammoniak in het gezicht van het 43-jarige slachtoffer. En daarna stak ze met een mes in het gezicht en de hals van de vrouw. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Herman van der Zand en Hella van der Weest. Welkom. ...bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken... ...met live sport, live muziek van Van Wijk... ...en ons wekelijkse nieuwsforum. Ja, aan tafel zit historicus Maarten van Rossum... ...presentator Sander de Kramer... ...en hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad... ...Sjirk Kuiper. En met hem bespreken we het nieuws van afgelopen week... Eh, ...van het einde van de cv-ketel... ...tot de overnamedrift van John de Mol. Ja, en dit en nog veel meer... ...tot 11 uur vanavond. Blijft dus luisteren en wilt u ook beeld bij het geluid... ...surf dan naar de webcam op nporadio.1... Uh, .nl. Ja. En we volgen vanavond de wedstrijd in de achtste finales van de Euro Hockey League. In Rotterdam speelt uh, Nederlandse landskampioen Kampong... tegen een oude bekende, Rood-Wijs uit uh, Keulen. Krijnsch te maken, wedstrijd, ja, bijna halverwege, denk ik. Hoe gaat het met de ploeg uit Utrecht? We hebben nog 6,5 minuten in het tweede kwart, zoals dat heette in de Eurohockey League ook. En het staat 1-0 voor Kampong. Zojuist is Kampong op een 1-0 voorsprong gekomen. En uh, dat betekent 1-0, een strafcorner, dus één punt. Want uh, u weet het, wellicht, wellicht heeft u ervan gehoord, in de Eurohockey League gelden velddoelpunten voor twee doelpunten dit toernooi. En strafcorner 1. één, maar uh, het was een prima strafcorner. Kemperman nam hem en dus niet uh, uiteindelijk Martijn Havinga die het probeerde. En ik denk dat er opzet in het spel was om die bal zo bij uh, Kemperman te bezorgen, zodat hij de bal in de goal kon pushen. En dat was succesvol. De tweede strafkoor van de wedstrijd voor Kampong. De eerste werd prima gepakt door die Duitse goalie, Victor Ali. De doelman van roodwijs Keulen. En dit is sowieso natuurlijk een hele interessante ontmoeting... tussen de landskampioen van Duitsland en de kampioen van Nederland. En dat roodwijs Keulen is ook nog eens de ploeg die vorig seizoen... de Eurohockey League wist te winnen. En ook het seizoen daarvoor kwamen deze twee ploegen qua tegen. En de winnaar van deze wedstrijd... Deze ontmoeting tussen deze twee ploegen won steeds... Uh... De Euro Hockey League. Dat seizoen daarvoor was dus Kampong, de, de ploeg in het korenblauw uit Utrecht, dat de titel in de Europese ja, hockeycompetitie, zeg maar de equivalent van de Champions League, wist te winnen. En vanavond dus opnieuw deze interessante krachtmeting tussen de ploeg van Alexander Cox en André Henning. En uh, ja, het is echt een wedstrijd. Het is een wedstrijd die nog niet bol staat van de grote kansen, maar wel heel erg spannend. Een uh, volle tribune in Rotterdam. En uh, in Rotterdam is een hele grote tribune die helemaal vol zit. Dus morgen zijn er zelfs uh, 5800 k. Al in de voorverkoop verkocht. Kortom, die Euro Hockey League leeft hier in Rotterdam. Op morgen komt de, de gastenploeg, de, de gastheer, in actie. Net als Bloemendaal. Maar vanavond is het dus Kampong dat op een 1-0 voorsprong staat. En het zijn de Duitsers die nu balbezit hebben. En dan is het Roodwijs Köln dat het gaat proberen om zich richting de goal van David Hart te gaan begeven. Maar de tussenstand is uitstekend voor Kampong. Want de ploeg uit Utrecht staat op een 1-0 voorsprong tegen Roodwijs Köln. Straks meer. Nu gaan we eerst kijken wat het, hoe het zit met het kogelslingeren. Het Nederlands record kogelslingeren is verbroken. En niet zo'n beetje ook. Het is zelfs verpulverd. Denzel, Denzel Comunentia slingerde de kogel bij een wedstrijd in Texas... na een afstand van ruim 76 meter. Dat is 3,5 meter verder dan de afstand... waarmee hij twee weken geleden al een record vestigde. Contact nu met Austin, Texas... Gefeliciteerd Denzel. Wat een afstand, man. Ja, heel erg bedankt. Daar is zelf ook van te kijken. Zeker niet verwacht, maar we heel blij met de afstand. Ja. Hoe wordt nou zo'n jongen geboren in Amsterdam... zo goed in een, ja, in Nederland toch vrij onbekend onderdeel... als kogelslingeren? Um, ja, moeilijk te zeggen. Um, ja, ik ben op een jonge leeftijd begonnen met atletiek. En um, begon met de sprinterdelen. Zoals vele mensen, wat, net als Usain Bolt... Op de 100 meter staan in de finale, bloemdjes spelen. Maar ik koos iets andere richting. De werponderdelen koos ik. En ja, zo ben ik begonnen. En bij club AC in Amsterdam. En elk jaar een stukje beter geworden. En hier ben ik vandaag. Mooi. Hey, en je hebt nu dus 76 meter ge, ja, geslingerd? Ja, klopt. En dat betekent heel wat, hè? Dat betekent dat je mee geplaatst bent voor het EK dit jaar? Ja, zeker wel. Zeker. Het hoeft voor mij om het EK-limiet te halen. Um, ik ben eigenlijk een beetje verrast dat het vroeg in het seizoen kwam. Maar ja, um, nu gewoon verder trainen. De EK's in augustus. Dus ja, kijken hoe het seizoen verder loopt. En hopelijk uh, meer progressie natuurlijk in het boeken. Denzel, ruim uh, 76 meter. Daarmee zou je uh, op de Spelen in Rio... Was, was je in de buurt gekomen van de medailles. Hoe verbaasd ben je er zelf over? Uh, ja, um, zeker. Um, 76 meter is een afstand die ik echt niet in mijn hoofd had. Uh, vooral deze wedstrijd niet. Uh, ik hoopte tenminste over het EKU-limiet van 74 meter te gaan. Uh, ik ben zelf nog verrast dat het zo ver is gegaan en 76 meter brengt je echt naar de wereldtop. Dus ja, uh, ik denk dat ik eindelijk de grens heb gemaakt om nu deel te maken van de wereldtop. Dus ja, het geworden. Ja, je, je doet ook uh, de discus, je doet ook kogelstoten. Daar ligt toch eigenlijk je hart bij het stoten? Ja, zeker. Um, daar zit ik meest, mijn meeste tijd en energie in tijdens de trainingen. En ja, alle jaren is kogelstoten toch wel mijn beste onderdeel geweest maar, van de drie. Maar Denzel, leg mij eens uit, wat is er mooier aan kogelstoten dan aan kogels slingeren? Dat is toch veel spectaculairder om te zien? Uh, uh, op een of andere manier heb ik toch een soort van meer connectie met, de kogel, uh, kogel, met kogelstoten. Um, met al mijn internationale medailles, bijvoorbeeld de wereldkampioenschap 120 20 en de Europese kampioenschap onder 23, waar ik medailles heb gescoord, was verkooggestoten. Dus ja, uiteindelijk is dat toch mijn favoriete onderdeel geweest, omdat ik op het internationale level toch nog de meeste medailles daarbij had. Dus ja. maar, maar dan moet je straks misschien gaan kiezen, uh, Denzel, want uh, op het EK dan zijn die onderdelen op één dag. Het stoten en het slingeren. En je hebt je nu geplaatst voor het slingeren. Ja, ik heb me niet geplaatst voor slingen. Ik heb me ook gekwalificeerd voor het koolgesloten in januari al. Dus, um, Maar dan moet je gewoon hij, kiezen daar. Dat klopt, dat klopt. Um, de keuze wordt waarschijnlijk gemaakt ongeveer in juni, juli. Met mijn coach. En dan kunnen we beslissen welke onderdeel op dit moment het beste. Ik sta op de Europese ranglijst. En dan maar, kiezen we gewoon kijken waar, wat maar, het beste uitpakt. Maar wat zegt je hart nu? Oeh, dat is moeilijk, het is moeilijk. Um, Volgens mij sta ik iets hoger op de Europese ranglijst... met het koogstelingen op dit moment. Maar ik verwacht ook nog wat verder te gaan met het dit jaar. Dus op dit moment koogstelingen. Maar ik ga vanuit dat het ook nog beter gaat. Dus we zullen zien in het uh, einde, einde van juli. Juni. Nou, wij zitten er klaar voor in ieder geval, Denzel. <laughs> oh heel, ja, Dankjewel ook. en blijf goed oefenen daar. Ja, heel erg bedankt. Ja, Langs de lijn de is het uh, tijd voor live muziek, dat weet u. Elke vrijdagavond is het zover. Van Wyke is hier. Liedzangeres uh, Christine Oele en Rijer Zwart uh, begeleidt jou. Goedenavond allebei. Dank u wel. Uh, een een singer-songwriter uit Amsterdam. Nieuw-Zeelandse roots. Is dat dan die, die naam Van Wyke of van, van Wick? Komt het daar ook vandaan? Nee, dat zijn weer de Zeeuwse roots dan. Dat is de achternaam van mijn oma... Maar ik moet het wel op zijn Engels uitspreken. Nee hoor. Dat oh. is... <laughs> Gewoon van wijk. <laughs> Gewoon van, wijk, van ja. wijk. En als je het Engels doet, dan is het eerder van wick ja. dan van, van wijk. Oké, oh, oké. Okay, okay. I stand corrected. <laughs> um, uh, jullie spelen vanavond uh, drie nummers. Je speelt uh, drie nummers vanavond. Eén nummer bij het nieuws. Dat willen we altijd. Dat vinden we fijn. Hè. Als, als de uh, muzikant al een nummer uitzoekt, dat een beetje past bij uh, het thema dat we vanavond hebben. Het nieuws. Wat, wat, wat, wat heb je voor iets uitgezocht? En bij welk nieuws? Nou ja, het is natuurlijk Goede Vrijdag vandaag. Zeker. Dus daar heb ik toch uh, weer aan vastgehouden. En ik ben niet religieus, maar het is toch Goede Vrijdag. En ik schrijf ook dan wel toch vaak religieuze liedjes. Ik weet ook niet precies waarom. Maar dit is er wel uh, eentje van. En dat is uh, Lien Mjoln. Dus uh, voor uh, Goede Vrijdag. Okay. Voor uh, Jezus die ons verlost heeft van de zonden. I seek shelter from the rain between the houses And I hide far away from cold and bitter streets I know I won't make it to my destination Oh, I got too much going against me But I keep my eyes fixed on the far horizon And I keep my hands tied to the steering wheel And even if I didn't make much of my assets Maybe one day you will set me free I find your face reflected on the pavement And I feel you when I'm walking through the rain And when I reach my head up to you, the next compassion Someone's bound to look down at me pretty soon I know they don't like it when I meet their gaze. So I keep my eyes fixed firmly at my shoe. om even op de webcam te kijken, want dan ziet u hoe prachtig... Christine Oele in haar muziek kruipt. En ze wordt prachtig begeleid door Rijer Zwart. En we gaan straks nog meer nummers van jullie horen tussen 9 en 10. In Rotterdam speelt Kampong tegen een rood wijs uit Cologne... Nederlands tegen de, de Duitse kampioen. Eh, Krijn Schuitenmaker. hoe zijn die eerste twee kwarten verlopen? Ja, prima voor Kampong als je het vanuit die optiek bekijkt. Twee strafcorners mogen nemen en de tweede was raak. En overigens was het Boet Vijver, ik zei net Kemperman. Maar Vijver zette nog net zijn stik tegen de bal aan voordat hij over de lijn ging. En dat was misschien maar goed ook, want anders had de bal misschien wel tegen de paal aangekomen. Maar in ieder geval lag hij er nu in. Dankzij in eerste instantie een goede actie van Kemperman die de strafcorner versierde. Daarna op de kop van de cirkel vanuit de variant de strafcorner kon nemen met de backhand. En daarna was het raak dus via Boet Vijver. En dat is uitstekend, maar tegen Duitsers, je weet het nooit. Tegen deze ploeg, tegen dit rood wijs Keul. Een ploeg met een aantal Duitse internationals. Een paar hele goede spelers die in die ploeg spelen. Het team van André Henning. Ja, bijvoorbeeld Christopher Roer. Christopher Zeller bijvoorbeeld zit in die selectie. Zeller, die overigens niet op het wedstrijdformulier staat voor deze wedstrijd. Maar ook bijvoorbeeld Mats een toch een hele goede Duitse international. Die terugkeert van een blessure. Hij was er ook bij op het wereldkampioenschap zaalhockey. Een drietal spelers uit de Duitse ploeg waren erbij op het WK Zaal. in februari in Berlijn. Overigens net niet gewonnen door Duitsland. verloren na strafballen. Maar die Duitsers ja, die zijn er klaar voor. Ze zijn op oorlogsterkte richting Rotterdam gekomen. om hier ja, deze EHL te gaan spelen. En ja, wat dat betreft is dit toch echt wel een topper. En die, ja, die Duitse ploeg die gaat ongetwijfeld zo dadelijk in de tweede helft. er een schepje bovenop gooien om die 1-0 ongedaan te maken. En dat betekent dus dat we nog twee hele mooie kwarten tegemoet kunnen gaan zien. Even alvast vooruitblikken op morgen. Want morgen spelen de andere twee Nederlandse ploegen in de Eurohockey League. Rotterdam speelt tegen Mannheimer. En tegen... De Bloemendaal speelt tegen de Dragons. En de tegenstander van deze wedstrijd, de winnaar van deze wedstrijd is ook al bekend. En dat is Brussel geworden uit België. Dus wat dat betreft hebben we nog twee prima kwarten voor de boeg. Met twee keer een kwartier absoluut tophockey in de Eurohockey League. Wij blijven tophockey volgen in Rotterdam. Maar eerst gaan we naar ons nieuwsforum. Dat zit in de starthouding met historicus Maarten van Rossum... presentator Sander de Kramer... en hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad Chirik Kuiper. Zometeen bespreken we het meest opmerkelijke nieuws van afgelopen week. Maar we beginnen, zoals altijd, met jullie eigen nieuws. Jullie hebben wat meegebracht. Maarten, wat is jouw nieuws van de week? Nou, ik had er enorm over zitten toppen wat het nieuws van de week was. En toen werd door jullie eh, redacteur, heb ik een tip gekregen wat er misschien ontzettend leuk nieuws werd voorgezegd. Ja, ik werd voorgezegd. Dat, ja, kan niet anders. Het is gewoon zo. En, en eigenlijk had er, wat ik er zelf niet zo op gelet, omdat ik het een beetje oud nieuws vond. Maar dat was dat het overgrote deel van de Nederlanders heel tevreden en gelukkig is met het leven in Nederland. En dat is natuurlijk een herhaling van zetten in de zin dat dat Sociaal Cultureel Planbureau halverwege december dat ook al eens gerapporteerd had. Dat we zo gelukkig en zijn. Dit alles, dit eigenlijk, is, eigenlijk is het helemaal niet verbazingwekkend. Nederland is een schatrijk land en we staan heel redelijk op de rails. En de economie die loopt als een trein en, en Rutte waakt over ons. Maar wat veel interessanter is eigenlijk dat degenen die niet tevreden en gelukkig zijn, dat is ongeveer 15% van de bevolking. Dat is een heel stabiel cijfer, ook de dus al sinds sinds Sint-Juttemus is dat zo... dat die nou juist in allerlei opzichten het nationale debat domineren. De ontevredenen. He, de mensen zeggen dat alles anders moet... en dat we meteen uit de EU moeten en terug naar de gulden. Dat er een enorm hek omheen gezet moet worden. En, en, en dat, dat wij feitelijk op de rand van de afgrond balanceren... als we niet ontzettend oppassen. Maar zijn we zijn wel een heel, heel lang landje van zuurpieten. Ja, je kunt... Maar dat trein, zijn dus noemen. maar 15%. Ja, maar, procent. En wa maar. waarom is die andere 85% ja. procent zo stil dan? Ja, dat is het gekke. Dat heeft natuurlijk toch iets te maken met het feit dat we allemaal weten in de nieuwsindustrie dat goed nieuws helemaal geen nieuws is. He, je kunt niet elke dag rapporteren dat de meerderheid van de Brabanters dolgelukkig is in Brabant. Dat kan niet. Maar je kunt wel rapporteren dat de drugsindustrie daar werkelijk uit de grond piept alsof het niks is. Dat, dat laatste is nieuws. Goed nieuws is geen nieuws. Maar ik vind dat het in Nederland wel... met name natuurlijk sinds de jaren van Pim Fortuyn... enigszins ontspoord is. Het is ook altijd dezelfde boodschap. En zij worden in onvoldoende mate... naar mijn idee kritisch gevraagd... naar hoe het zou zijn... dat een land als Nederland uit de EU zou treden. Hoe gaat dat in zijn werk? Als je weet dat 70% van onze import en export... gaat naar EU-landen. Hoe gaat het in zijn werk... als wij teruggaan naar de gulden? Dat zijn... Ja, dat, dat zijn in feite een soort infantiele sprookjescenario's... die volledig onuitvoerbaar zijn... maar die, die alsmaar weer opduiken in de Nederlandse publieke maar discussie. Hoe krijgen we dan dat positieve verhaal op de gils? Nou ja, ik denk... Met Andere krant dat, lezen. Ja, niet Andere krant lezen, ja. nee, ik, ik, ad, ik adviseer bij lezingen wel eens... kijk drie maanden geen tv... en u zult zien hoe gelukkig en rustig en tevreden u wordt. Gewoon, gewoon, gewoon radio luisteren. Er dit is, dit is wel een geluksatlas. Vijftig grote gemeenten staan erin. Ede is het gelukkigst. Dan bungelt onderaan Sander de Kramer jouw stad Rotterdam. Dat meen je ja. niet. Ja... Ik kan me niet voorstellen. Ja, echt waar. Want de laatste jaren gaat het echt heel goed met Rotterdam. Mm -hmm. En vind ik ook dat er een soort positieve deken over die stad heen hangt. Met al die gebouwen, fantastische mooie gebouwen die erbij zijn gekomen. De markthal, Centraal Station. Het werkt uh... helemaal niet blijkbaar. Markthal nou, is lek. En dat, nou, we hebben problemen met muizen. We hebben met een, muizen. een, <laughs> muizen, he? ja, oh. ja. een muizenplaag in de markthal. Maar. Over het algemeen, drie, drie clubs in de eredivisie. Je ziet wel dat, dat de vibe in Rotterdam goed is. Alleen we praten onszelf soms ook de put in. Het is ook vaak van: oh, we hebben altijd die verkeerde lijstjes aangevoerd. En oh, wat is het allemaal gevaarlijk? En als dat ook weer het item is geworden tijdens de verkiezingen, de veiligheid, ja, dan blijf je ook wel een beetje hangen, denk ik. Je moet Rotterdam splitsen in twee gemeentes: namelijk Rotterdam boven de Maas. Een geweldige stad, ziet er keurig uit, leuk. Nieuwbouw. En natuurlijk Rotterdam onder de Maas. En als je dat als aparte gemeente beschouwt... het is bij mijn weten het grootste aan gesloten armoedegebied in Nederland. Dan ben je eigenlijk meteen van het gedonder af. Nou, maar er wordt nu wel heel erg ge geïnvesteerd de ik weet het. tijd. Ik ben, ik ben ook een bewonderaar van dat project. Ik hoop mm -hmm. ook dat het slaagt, maar het... Geef wel aan hoe gespleten die stad in feite is. En het is die armoede inderdaad die dat geluksgetal... wat zo laag is, bepaalt natuurlijk. Ja, de, de armoede Rotterdam. in Rotterdam is gigantisch. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Ja, dat is nergens zo. Dat is ja, ik geloof dat ongeveer, hè, Rotterdam bezuiden de Maas. Dat is drie, drie tot vierhonderdduizend inwoners. Dat is, natuurlijk een, is in feite een maar... grote stad. Maar voordat we op het negatieve nieuws doorgaan... Uh, Sander, ja, jij hebt ja, ook positief nieuws meegenomen. Hoe, hoe staat het met de voetbalschoenen van Johan Cruijff? Ja, dat is zo'n mooi verhaal. Ik heb dus uh, vorige week de voetbalschoenen, de laatste voetbalschoenen van Johan Cruijff... mogen veilen voor ons goede doel. Uh, namelijk een school bouwen in Sierra Leone... voor gehandicapten en weeskinderen. En We hebben de schoenen toen van Danny... Johan zijn vrouw, en, uh, en via Ferens van der Vlies... de maker van de schoenen van Johan Kruijff dat ook een, echt een boezemvriend van Johan was... hebben we die schoenen mogen verkopen. En ik stond er op het podium en Ferens stond erbij. En op een gegeven moment gingen die schoenen vrij hard. 15.000, 17.500 euro, 20.000 euro, 22.500 euro, 25.000 euro. En toen stokte het en toen zag ik Ferens kijken... En die had mij dus die schoenen gegeven, geschonken. Voor die veiling. En ik zie hem kijken. En hij, hij, tript, hij trekt een beetje met zijn lip. En ik zie. En dus ik, ik zeg: Ver, wil je wat zeggen? Hij zegt. Dus hij kocht zijn eigen schoenen terug. <laughs> nou ja, dat ja? heb ik nog nooit meegemaakt. <laughs> ja. En hij liep echt triomfantelijk uiteindelijk met die schoenen naar huis. En zei, ja, ik kon het gewoon niet. Ik kon gewoon maar die dit schoenen niet. Maar klinkt als niet. een grap, Sander. Iemand ja. die, die biedt zijn schoenen aan en die koopt ze zelf. terug. En die koopt zelf voor 30 mil terug. Dus nou, dan kunnen we inderdaad een schoolgebouw van neerzetten in Sierra Leone. En dat krijgt de naam Johan en Danny Cruijff Building... Maar ik heb al gezegd, Ferenc, jij krijgt sowieso een klaslokaal. Nou is Ajax een rijke club. Waarom hebben die niet gewoon een ton betaald voor die schoenen? Dat heb mm. ik me heel erg hard afgevraagd. Ik heb een appje gekregen mm. van iemand... die heel dichtbij de leiding van Ajax zit. En die heeft gezegd van... ik heb ze geamendeerd op deze veiling. Ik neem aan dat er een bod komt. En ik nam ook aan dat er een bod kwam. Maar ja, ze zitten daar op hun centen. Hè? Ik bedoel, Overmars staat erom bekend... dat hij heel veel geld heeft binnengehaald met het verkopen van spelers. Maar uiteindelijk dat geld nauwelijks uitgeeft... Niet uitgeeft. En dit was zo'n mooi gebaar geweest, ook naar de Kruiven. Om, om te zeggen van naar de familie Kruiven: om te zeggen van wij nemen die laatste paar schoenen. En wat is nou, hadden ze er hadden ze 30.000 euro of 35.000 euro voor betaald? Dat is toch een schijntje vergeleken met al die spelers die ze voor vele miljoenen hebben verkocht. En dan hadden ze echt een, een attribuut. In, in huis gehaald, dat je in de vitrine had kunnen plaatsen, dat je aan iedereen die de, die, die de arena binnenkwam hadden ze kunnen laten zien de allerlaatste schoenen van Johan Cruijff. Dat is nogal wat, maar ze hebben het niet gedaan. Onwaarschijnlijk. En hebben ze het jou uitgelegd, persoonlijk? Nee, ze hebben niks persoonlijk uitgelegd. Heb niks ze hebben ook geen, nee, ze hebben me ook niet gebeld. Nee. Nou, iedereen heeft een telefoonnummer. Staat zelfs op internet, dus ja, dat had toch dat had toch appeltje eitje moeten ja, zijn. Maar of die die jouw niet... koper, die verkoopt ze straks alsnog weer naar Ajax. Nee, nee, nee, ik heb zijn ogen gezien. Die verkoopt helemaal niks. Die komen echt bij hem in, in, op, een, op, een, op, een, op een voetstuk te staan en, en die blijven er altijd staan. Sjerk, ja, jij hebt een soort, ja, noem het eens wat. Een trio <lacht> <lacht> waar, voor, voor wie jij het wil opnemen. Halbe Zelstra, Kamiel Eurlings en Jan Hoekema. Nou, ik, ik, ik, haak die vooral, volg, ja, ik haak vooral aan bij... Een, dat is toch wel mooi, want op Paasweek... dat zelfs in het Liberale Avondblad, NSC Handelsblad... een preek van twee remonstrantse dominees werd afgedrukt. En daar stond boven... laat het ook paasen worden voor Halbe Zijlstra... En dat vond ik een mooie meditatie. Want het ging erover. van De samenleving in Nederland heeft het de gebruik om geregeld mensen te kruizigen. Uh, meestal zonder veroordeling. Eigenlijk, hey, we kennen de trial by media. En, de, uh, nou, en Ze noemen een paar recente gevallen daarvan. Waaronder dus inderdaad Halbe en, en Eurlings. En ze zeggen van ja, in het, in het verhaal van Jezus Christus die werd gekruizigd. Dat liep uiteindelijk uit op... Uh, Pasen, de wederopstanding. Alleen voor deze mensen die uh, zeg maar, uh, publiek gekruisigd worden... is er geen opstanding meer. Want je komt nooit meer uit de kelder van Google... en alle negatieve uh, publiciteit... die ten eeuwige dagen over je opgeslagen blijft. En ik vond dat wel, een, uh, wel een, uh, iets om inderdaad te signaleren in deze tijd. Vind je niet nou, een beetje snel? Nou, ik vind... Dat mag wel even duren, toch? Ja. Nou, inderdaad. En kijk, er valt van alles op af te dingen. Van ze moeten eh, eh, bij, eh, bij vergeving krijgen hoort ook berouw tonen en, en dergelijke. Eh, ik moest er eerlijk gezegd ook wel een beetje om, om grijnzen. Omdat ik me realiseerde dat Pasen en Halber Zijlstra. wat was daar ook alweer mee? Oh ja. Halber hij heeft een jaar geleden nog enorm campagne gevoerd... dat de HEMA toch vooral paaseitjes moest verkopen... en geen lente-eitjes, oftewel paaseitjes. eitjes Ja, per, dus paase, dat was, dat was een kwestie van de paashaas... moest toch wel geëerd worden. Ja. En nu wordt dan via het liberale avondblad... Wordt met evangelie van paase voorgehouden... van ook voor jou, Halbe zouden we inderdaad... Een, een, een, uh, weer een nieuwe dag moeten aanbreken. En ik wens hem dat oprecht toe. De rest van het forum ook, ja? Zijn we aan het Ach, vergeven mag hier? Mag van mij nou... nou betrekkelijke pauze, mag die beste burgemeester van, uh, noem eens wat op... van Bokston, nee, dat zal Bokstel niet worden, maar... van een nette plek ergens in Nederland worden. Nee. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Een publiek rouw betonen? Dus een spijt betuigen? Dat heeft hij volgens mij wel gedaan. En ik denk dat als je hem zijn slotverklaring ziet voorlezen... in de Tweede ja. Kamer met een snik in de stem... kijk of het is een geniale acteur, niet waar de Kool van Dijk... van de mislukte ministers, maar, <laughs> maar als het zo niet... dan. Ja. ja dan ging het hem wel ten diepste aan, ja. Ik dacht ik, bij mislukt Berouw meer aan Camille Eurlings eigenlijk, die een ja. soort biechtinterview gaf waarin hij tegelijk toch eigenlijk... Ik zei uh, dat het iemand anders de schuld was. Ex, ja, Dat was met een halve gekeerd maar Ik vond ja. wel dat dat halve ja. op dat politiek niveau, een kapitale fout had gemaakt. En, en was hij nou maar minister van Sociale Zaken geworden, was er ja. helemaal niks aan de hand geweest ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar hij werd minister van BZ. En hij moest naar Moskou om daar met, die, met dat boevenpak te gaan praten. Dus was niet dat alleen schuldig, he. is de... Het was ook de partij om hem heen die dit heeft laten gebeuren... die dit uit de hand heeft laten lopen... die hem notabene op een kwetsbare post heeft neergezet. Ja. Dus dat is ook nog weer het saillante eraan. Mensen maken zelden fouten in, uh, in volstrekte solidariteit. Het is meestal juist uh, in comité ja, dat het is dit zo'n fouten zijn, gemaakt wordt. Ja. Ja. Dat, dat en wat ja. vinden jullie het verschil van als je zo'n fout maakt... als je op zo'n podium staat? Of dat je, zoals wij hier zitten, gewone mensen bent? Wij maken toch geen fouten? Nee, Nou, ik wel hoor. Ik ga mij dagelijks mijn, oh. uh, mijn boezem zonder, ja. uh, Maarten. Ja. We, we, we gaan zo meteen met jullie door overpaasen. <laughs> Eerst nog even snel naar Rotterdam. Daar speelt Kamp ook tegen Rood-Wijs uit Kuln. En de Utrechters stonden op voorsprong. maken? Nog steeds 1-0 voor Kampong tegen Roodwijs Keul. En die ploeg uit Duitsland is wel wat meer aan het drukken in dit derde kwart. Het is inmiddels gaan regenen in Rotterdam. En het overgrote deel van het publiek zit trouwens heerlijk droog. Maar voorlopig heeft David Hart, de eerste goalie van Kampong, nog niet zo heel veel te doen gehad. En ja, fantastische reddingen zijn dan ook nog uitgebleven voor David Hart. 1-0 staat het nog steeds. Nog 7,5 minuten gaan in het derde kwart van deze wedstrijd. Maar Kampong is aan het aanvallen. Op zoek naar die tweede goal tegen Roodwijs